Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft het plan ontvangen van Trump... om de oorlog met Rusland te stoppen. Dat zegt hij op X. Hij vertelt niets over wat er in het plan staat... maar zegt dat hij de inspanningen van Trump waardeert. Waarschijnlijk gaan Trump en Zelensky op korte termijn... over het 28-puntenplan in gesprek. Volgens anonieme bronnen bevat het plan... een reeks vergaande concessies van Oekraïne aan Poetin... Duizenden medewerkers van het Openbaar Ministerie maken zich ernstig zorgen over de gebrekkige ICT-systemen waarmee ze moeten werken. Het risico is reëel dat er in strafzaken fouten worden gemaakt en dat er vertraging ontstaat. Officieren van Justitie en andere medewerkers schrijven dat in een brandbrief aan de leiding, meldt de NRC. Die brief is in korte tijd 3000 keer ondertekend. De ICT-problemen, de hoge werkdruk en bezuinigingen zijn volgens het OM-personeel slecht voor de rechtsstaat. Op de klimaattop in Belem in Brazilië was enige tijd brand. Tienduizenden mensen moesten snel naar buiten en er was paniek. De brand was in een tijdelijke evenementenlocatie die deels bestond uit tentdoek. Op beelden is te zien dat dat doek in brand vliegt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het is onduidelijk of de brand nog gevolgen heeft voor het programma van de klimaattop. Morgen is de laatste dag. In de Champions League hebben de vrouwen van FC Twente verloren van Atletico Madrid. In Enschede werd het 0-4 en daarmee is plaatsing voor de volgende ronde nu ver uit zicht. Twente heeft een plek bij de beste 12 nodig. Ze staan nu 14e en moeten nog spelen tegen twee topploegen. PSV werd vanavond uitgeschakeld in de Europa Cup bij Eintracht Frankfurt, ze werd met 3-1 verloren. Het weer. Nog steeds vallen er buien en vannacht kan het licht vriezen. Daardoor kan het vooral in het noorden glad worden. Morgen begint grijs, later breekt de zon door en het wordt tussen 3 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn nog altijd een paar flinke problemen op de weg rond Amsterdam. Bij Amsterdam Slotervaart op de A10 staat nog een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar een half uur... De A9 van Diemen naar Alkmaar heb je 20 minuten tijdverlies... tussen de afrit Amsterdam-Eijburg en Alsmeer. Verder is het ook nog druk op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar... tussen Prommeni-West en Kastrikum. Vertraging is een half uur. En op de N522 van de Meer naar Amstelveen... heb je nog 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 De kerstmis is al een beetje ingeluid. En dat uh, terwijl die Sinterklaas uh, nu nog amper eigenlijk in het land is... Uh, beginnen ze nu al over kerst uh, te praten. Maar goed, uh, er zijn ook plekken waar ze de kerst... Muziek pas na het uh, moment van 5 december gaan doen. Wij doen daar niet aan, want uh, wij draaien dat gewoon. Want uh, we vinden dat dat uh, noodzakelijk is. Stranger in Paradise, and it's Christmas, and I don't want to spend it with you. Dat is de volledige tekst van uh, de titel van, uh, van dit nummer. Het uh, uur nummer 3 is inmiddels uh, begonnen. Um, als je denkt, hey, uh, we zouden toch iets met Wolfgang... Ja, die, heeft, uh, die hebben we alweer gehad. Want we hebben dat uh, in één uur uh, hebben we dat, uh, gedaan. En dat zal binnenkort nog wel ergens uh, te vinden zijn. Maar we gaan uh, nu verder met uh, Unstable Rosie. Die had ik ook uh, een tijdje geleden wel eens uh, laten horen. Maar uh, dat nummer is best nog wel goed. woods. was er een stable Rosie met Goodwood. Uh, het is uh, even weer plaatje praatje, maar goed, er is een beetje aanleiding uh, toe, want ik uh, was net in het vorige uur wat vergeten. Want uh, Wistful Way gaat natuurlijk ook een, een doop houden, de EP release show van Wolfgang. Die gaat namelijk plaatsvinden op 10 januari in Paradiso, in de bovenzaal. Daar uh, kun je hem uh, zien. En dat is op een Zaterdag Even uit uh, mijn hoofd. Uh, dat uh, moet je dus meemaken. Als je dat wat je net hebt gezien en gehoord bij ons. Dan komt dat uh, nog een keer overnieuw. Uh, kan je dat uh, beleven. Um, dit zeggende ga ik je ook nog even de nummer van Wolfgang uh, laten horen. Want ja, uh, hij is er toch, uh, hij is toch geweest. En dat nummer dat heeft hij hier niet laten horen. Maar het is wel de eerste single die hij heeft uitgebracht. For someone like you. 去 And I've been digging it through and through everything. En zompig heet dit. En uh, het uh, nummer dat heet Doei. En het komt van Oma's recept. Nou, ze schijnen ergens uit de buurt van Gelderland te komen. Uh, Wolfgang hoorde je daarvoor met die eerste single die hij heeft uitgebracht... voor Someone Like You. En uh, 10 januari, mensen, dan uh, kun je hem nog een keer bewonderen. Want uh, ja, de, uh, afgelopen zondag was hij dus te zien bij Sexton Sunday Sounds... En nu dus hier en hij komt dus nog een keer in januari terug. Dus uh, voor um, een hele liefhebbers van zijn muziek uh, kan het uh, voorlopig even niet op. En bovendien, er komt nog een EP aan. Over uh, optredens gesproken, want uh, deze wat uh, betreft, uh, ik moet het uh, goed zeggen... komende maand, dan is er Girls to the Front. Dat uh, gaat plaatsvinden in Podium de Flux in Zaandam... En uh, Death Cells zal daar uh, bijvoorbeeld ook uh, te zien zijn. Maar bijvoorbeeld ook deze die we uh, toch ook wel eens regelmatig hebben laten horen. En dan komt ze dan weer. Want ook Johanne Jorgoe zal op die avond te zien en te horen zijn. Het nummer Lager. was niet met blond. Daarvoor hoorde je Johanna en Jorgo met uh, Layer. Um, verder weer met die muziek, want ook dit heb ik uh, een tijdje moeten laten liggen. De nieuwe van de Stone Souls, nummer dat heet Marlon Brando. I dare you to practice stillness. I dare you to play this game. I dare you to consider forgiveness. I dare you We hang on to destruction I beg you to read between the lines A misunderstood act of seduction We watch a street carnate desire for the love of nostalgia And red wine You say you are old You're my favorite liar This isn't just some waste of time I dare you to approach me slowly While I dare you to live flawless I dare you to see the holy And meet yourself, Your flawless We watch a street burning desire For the love of nostalgia and red wine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 Chai was het uh, met uh, Don Sugarcoat uh, Trouwens, over High on Chai gesproken. Die uh, komt volgende week weer met een uh, nieuw nummer. Uh, heb ik die al eigenlijk al? Heb ik hem al ergens uh, staan? Uh, volgens, mij, volgens mij nog niet. Uh, dat uh, staat lekker. Maar uh, in ieder geval had ze het erover dat ze met een nieuw nummer uh, gaat uh, komen. Nou, dan uh, ga ik dat eens dus even de plekken weer uitzoeken. Maar als... Uh, de computer een beetje mee gaat werken, maar dan ga ik eerst even afkondigen wat ik daarvoor heb uh, gedraaid. En dat is uh, de Sals. Die heb ik uh, daarvoor uh, gedraaid. En die ligt al weken hier in, uh, in dat opzicht. En nu verdwijnt ook mijn webmail. Ja, het gaat, uh, gaat erg lekker, uh, geloof ik. Uh, nu is het langzamerhand. Het is ook echt uh, drama, maar uh, het, uh, het had dus en vervolgens zegt uh, Not Responding. Ja, oh, jongens. Het gaat lekker. Het gaat lekker, jongens. Kom op. Werk eens even fijn mee met, uh, met het een en ander. Dan kan ik ook uh, eventjes uh, kijken. Nou hoop ik dat niet die hele mail uh, dat die uitgelogd is. En dat ik weer opnieuw moet aanloggen. Voor alleen maar een stukje info over haar on Want daar gaat het over. Uh, even kijken of ik uh, dat ook allemaal hier op deze manier heb. Uh, Noem ik even eens. Hangt er weer een, een of andere pop-up scherm er weer voor. Ja, lekker. Gaat uh, goed. Uh, komen hi high on... Chai. Happata. Chai Music. cut in the Middle. Dat is het uh, nieuwe single. Uh, die, uh, ja, want uh, ik denk ik heb er toch mijn mail uh, openstaan. En dan uh, is er hier een, uh, een een of ander beeldscherm uh, met uh, CQ-computer. Wat uh, uh, behoorlijk uh, traag allemaal werkt. En zo kom ik er dan niet uit om dan uh, te zeggen wat het uh, allemaal uh, betreft. Volgende week dus. Uh, de nieuwe single en je hoorde dus een oude single die iedere de, de, de, van dit jaar is uitgebracht. Uh, de Stone Salts, daar had ik wat over, want die komen uit de, de, de Achterhoek ergens. Uh, is een beetje Amerikaner. maar die band is een beetje veranderd in, uh, in samenstelling. En dat is ook wel een beetje te horen. Uh, en die single die is al een week of twee, geloof ik, uh, nu is langzamerhand uit. Uh, maar goed, we kunnen hem nu echt uh, pas laten horen. Een van de mensen die hier geweest is en ook mee mag doen in de popronde is Heimat. En dat nummer wat je nu gaat horen, dat is een eigen opname van eerder dit jaar. En dat nummer heet Dimension. Bye. De komt dus ook uit de Achterhoek. Maar dit heet Sweet Milk. En dat was hun laatst verschenen single in dat opzicht. We gaan zo'n beetje, een, een, beetje een, een eind aan maken. En dat wil ik eigenlijk met één single, of tenminste beter gezegd een track doen. En dan moet ik eerst even nog weer iets fijn gaan vinden. Want anders dan heb ik dat niet. 1, 2, 3 bij de hand. En dat heb ik nu wel. En die afsluiting... dat is van een band... die al eerder dit jaar... Uh, een beetje een EP-release heeft gedaan. Een beetje boel. Uh, en dat deden ze in de uh, Piers... in Volendam. Het is ook een Volendamse band. En uiteindelijk... blijft dit natuurlijk ook een, een, eigenlijk... Een, een mooi verhaal. Om mee af te sluiten. Maar... Uh, dat uh, ga ik zo dadelijk doen. Want volgende week hebben wij hier ook... een alternatieve VM, Maar dat is... een bijzondere. Want... Dat is een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En daar hebben we voorwerken al mee gedaan. Want uh, op 4 november hebben we dat al gedaan. Tijdens uh, een uh, studiosessie met Bodine Monet. Die uh, op dit moment in de popronde zit. En uh, volgens mij is dit ook het laatste weekend. Want volgende week dan gaan we echt uh, de boel uh, wat betreft de popronde afsluiten. Maar volgende week is zij te horen tussen 8 en 9. We hebben de audio sowieso uh, wat we uh, laten horen. en. Een weekend daarna is het allemaal uh, terug uh, te zien. Ja. De afsluiting is dus van die Wallendamse band. En dat is Katmandu. En dat nummer dat heet on uh, Drugs. En dat staat op een debut ep Ik zeg tot volgende week. Dag.